Alice de Bruin. Hele avond en welkom bij Twee Dingen. Hij was de kok en actievoerder op de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace... waarvan vandaag afscheid werd genomen. De 62-jarige Rien Achterberg. En zometeen is hij mijn gast. Maar mijn eerste gast is de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Al ruim zes jaar houdt hij de vinger aan de pols van de Nederlandse overheid. Zou Edwin toch gelijk krijgen? Is Edwin de Roy van Zuidenwijn, de ex-man van Prinses Margarita, inderdaad tegengewerkt in zijn maatschappelijke carrière door het Koninklijk Huis? De nationale ombudsman Alex die start een officieel onderzoek naar de kwestie. De politie gebruikte op het strand excessieve maatregelen om zich te verdedigen. Het leven van het aanwezige publiek liep daarbij gevaar. Al dus een citaat in de krant uit de lezing van de Nationale Ombudsman... over de mensenrechten in Nederland. Het kabinet reageerde geschokt. De integratie verloopt boven verwachting. Voorzitter, hoe komt de heer Brenninkmeijer aan zulke complete onzin? Ja, meneer Brenninkmeijer... Goedenavond. Goedenavond. U krijgt ze wel op de kast, hè? af en toe of niet. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar wat ik wel merk is dat soms uh, politici uh, heel heftig kunnen reageren... op woorden van de ombudsman. Ja, kunt u een voorbeeld geven? Uh, nou interessant was rond Hoek van Holland. Toen had ik tijdens een lezing in Tilburg bij de universiteit iets gezegd over dat, dat we vaak niet uh, het gesprek aangaan over mensenrechten. Dat is toen terechtgekomen in de ministerraad. En uit de ministerraad kwam direct uh, toen fungerend minister-president uh, Bos uh, voor de TV en zei dat ik had gezegd wat, uh, wat niet kon. En dat was puur een misverstand en dat vond ik heel jammer. Dus toen heb ik hem opgebeld, heb ik gezegd het is een misverstand... en een week later zei hij op de tv, ach ja, de ombudsman doet wat hij doet doen moet... dus uh, het was verder in orde. En zo is het maar net, hè? de ombudsman doet wat hij doen moet. De ombudsman, ja, inderdaad, dat is wel heel erg belangrijk. Ja, want ik heb begrepen dat u ook wel eens premier Balkenende uh, uh, boos hebt gemaakt. Of althans, die was onaangenaam verrast over dat onderzoek naar uh, de hooi van Zuiderveld. Wat we net hoorden. Zuiderwijn, ja. Zuiderwijn, ja. Ja, het was zo dat, uh, dat vanuit het parlement was met mij meegekomen met... is dit nou een politieke zaak of een zaak voor onderzoek? Ik heb toegezegd, nou het is meer onderzoek dan, uh, dan politiek. Dus ik wil... Uh, wel een onderzoek openen. En toen ik het opende, toen zei de minister-president, uh, ombudsman... u gaat hier niet over. En toen heb ik hem geantwoord. Dat maak ik zelf uit en ik ben doorgegaan met mijn onderzoek. Wat een fijn gevoel. Als je zelfs boven de premier staat, dat je nog machtiger bent. Nou, het is niet boven de premier, maar het is, ieder heeft zijn eigen rol. De rechter heeft een onafhankelijke rol, hoewel ze nu en dan daar wel discussie over ontstaat. Maar dat is toch heel belangrijk in een rechtsstaat. En zo vervult ook de ombudsman een onafhankelijke rol. Als er iets is waardoor de burger eh, ernstig in de knel komt... dan moet de burger ook weten dat er een ombudsman is die onafhankelijk onderzoek instelt. Nou, ja, En vindt u het dan moeilijk om tegen... Uh, ja, iemand als premier Balkenende in de Tijd of uh, Wouter Bos... om daar dan tegen te zeggen, ja, moet je luisteren... zo is het nou eenmaal geregeld in Nederland. Is dat lastig? Um, op zich vind ik het niet lastig. Ik vind het ook uh, op zich niet moeilijk. Het gaat er wel om uh, steeds de goede woorden te vinden... en ook niet te overreageren. Hè. Dus je moet toch met een zekere rust reageren... zodanig dat uh, de zaak ook weer zachtjes kan landen. Want uh, dat, dat ontbreekt er soms wel eens aan in Nederland. En die rust, dat, dat heeft u gewoon van huis uit? Dat is langzamerhand wel ontwikkeld. Dat is, ja, ik, ik ben heel lang rechter geweest en dan moet je toch ook wel een zekere bedachtzaamheid hebben. Dan moet je ook niet direct op de barricade gaan staan. En vanuit die achtergrond ja, vind ik het toch wel ook prettig om uh, de goede toon te zoeken en die ook te vinden. Ja. Dan nou was er vandaag ook een rapport. Ja. Hè? Laten we even niet de actualiteit vergeten. Het rapport digitaal verkeer tussen de burger en de overheid. Want eh, we zijn inmiddels een gedigitaliseerde samenleving. Maar dat heeft ook zijn negatieve kanten. Ja, dat verloopt bij de overheid regelmatig toch heel moeizaam. Er zijn een aantal problemen waar de burger mee kan komen te zitten. In de eerste plaats de belastingdienst, het UEV, de gemeente waar je woont, noem maar op. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk best verwarrend. Maar het kan gewoon... Gebeuren, dat ik uh, een e-mailadres heb van mijn gemeente, uh, dat ik een belangrijk bericht stuur in verband met een vergunning bijvoorbeeld, en dat later de gemeente zegt ja uh, dat bericht dat erkennen we niet als ontvangen. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar de rechter aanvaardt dat zelfs. De rechter die zegt ja inderdaad als de gemeente niet beslist heeft dat je de gemeente kunt benaderen met e-mail, dan, uh, dan kan de gemeente zeggen bericht wel ontvangen, maar het telt niet mee. Nou dat vind ik werkelijk helemaal van de gekken. Maar wat voor consequenties kan dat hebben dan? Dat kan zijn dat je een procedure verliest. Ja, want de post is niet aangekomen. De post is niet aangekomen. Ja, dat kan heel ernstige gevolgen hebben. En het interessante is, wij hebben onder andere gemeenten gevraagd... heeft u het opengesteld? En heel veel gemeenten schreven terug, wat is dat? Dus ze begrepen het niet eens wat er aan de hand was. Nou ja, daar hebben we dus nu de, de vinger opgelegd en gezegd... Uh, je moet heel duidelijk zijn of uh, e-mailverkeer met jou mogelijk is. En uh, je moet daarover zekerheid geven aan burgers. Want het hangt vaak heel veel van af. Ja, maar nou schrijft u dat op in een rapport. Wat gebeurt daar dan mee? Uh, de rapporten van de ombudsman worden in de regel heel serieus genomen. Uh, vooral ook omdat de argumentatie vaak wordt aanvaard. Dus dat is ze gewoon zeggen, nou ja, eigenlijk heeft hij ook wel gelijk... En we hebben in dit kader ook gesproken met heel veel gemeenten en deskundigen... met de Belastingdienst enzovoort. We hebben ook gevraagd, wat speelt er nou eigenlijk voor jullie? Wat is er van belang? En toen hebben we ook gezegd, en als we nou deze stap zetten... als we nou zeggen, je moet... Toen zei ze, ja, dat, dat spreekt natuurlijk vanzelf. Dus ik verwacht wel dat men dit serieus oppakt. Wat we natuurlijk in de komende tijd wel gaan doen... dat is als mensen in de knoei komen met e-mail met de overheid... en ze klagen bij ons, dan gaan we wel even heel precies door zoeken, wat is er nou aan de hand? En dan zullen we misschien nog in felle bewoordingen zeggen... Eh, gemeente of ministerie of eh, eh, belastingdienst, verander dit. Ja, want dat is eigenlijk wat u natuurlijk altijd wilt. Ja. Hè? Want, want eigenlijk komen mensen uh, bij u... en u bent ook degene die zelf kan zeggen... dat en dat wil ik nou eens onderzoeken. Toch? Dat... Ja, ik mag ook op eigen initiatief onderzoek instellen. En eigenlijk dit digitale verkeer, de e-mailverkeer met de overheid, dat is op mijn initiatief gebeurd. Eh, omdat het heel veel verschillende overheden raakt. Hè, die, die klachten over dit soort problemen zitten vaak verstopt in grotere, complexe zaken. Toen heb ik gezegd, ik wil nu eens het licht werpen op dat e-mailverkeer zelf. Ja, en dan is er weer zo'n rapport. Nou, doet u dit werk als nationale ombudsman al sinds 2005? U bent eh, begin van dit jaar, meen ik, weer herbenoemd... Noemd, voor de komende ja. zes jaar. Is het zo'n droombaan dat u dat zo lang wilt doen? <hums> um, het is inderdaad een heel erg leuke baan. Uh, um, wat, wat, wat, van tevoren kun je natuurlijk niet helemaal verwachten wat een baan te bieden heeft. Wat me aantrok was om op een andere manier om te gaan met problemen tussen de overheid en de burger dan als rechter. Door, he, dus dus in de, door al die juridische regeltjes maar daar een beetje doorheen te kijken en de vraag centraal te stellen, hoe gaan we nou in redelijkheid met elkaar om? Zowel vanuit de burger, maar vooral ook vanuit de overheid. Hoe gaan we in redelijkheid met elkaar om? En dat invullen van dat redelijke, dat vind ik in deze tijd vooral een heel uh, waardevolle functie. Daar, daar kan ik ook wel vrolijk van worden als ik, als ik op een gegeven moment een bouwsteen heb... en zeg van, hé, hey, dat, is, dat is heel erg belangrijk, daar moet u dus voortaan op letten. Maar noem eens een voorbeeld waar u vrolijk van wordt dan, wat door uw toedoen zeg maar, is verbeterd in Nederland? Um, excuses maken. Dat is een heel uh, lastig onderwerp, ook in het privéleven. Regelmatig hebben mensen grote problemen om uh, oprecht te zeggen... ik heb een fout gemaakt, ik bied daarvoor mijn excuses aan. Ik heb het uh, ook wel uh, gezien bij minister-presidenten... En, en andere hoogwaardigheidsbekleders... dat, ze, dat, je, dat je bewijs van spreken de tong aan een touw moet binden... om uh, in, in die beweging te krijgen en het excuus eruit te trekken... Maar uh, het is zo belangrijk voor mensen dat ze op een gegeven ogenblik uh, merken... oh ja, erkend wordt dat ten opzichte van mij niet juist gehandeld is. En hoe heeft is. u dat gedaan dan? Wat heeft u gedaan om te zorgen dat dat gebeurt? Um, bij verschillende ra rapporten, zaken heb ik het aan de orde gesteld. Maar uiteindelijk heb ik ook een excuuskaart gemaakt. Die kun je zo op uh, internet ook op onze website vinden. Um, en die excuuskaart houdt de kern in... hoe. Bied ik nou op een correcte, op een juiste, op een betrouwbare manier uh, een excuus aan? En dat, ja. is, dat is heel erg uh, waardevol. Premier Rutte heeft zijn excuus aangeboden over afgelopen vrijdag, toch? Dat hij Klopt. foute cijfers had genoemd over Europa en, en ja. uh, Griekenland ja. en het geld wat, wat nodig is. Ja. Ja, en heeft en hij en naar ik u geluisterd? Of wat, uh, heeft hij een excuuskaartje ik ingevuld? Ik heb een paar maal met, uh, met uh, uh, minister-president Rutte gesproken... En Laat ik zo zeggen, de ideeën die ik zo aanreik... daar wordt hij wel enthousiast over. Dus hij zit er niet mee om excuses aan te bieden. En ik denk dat dat ook een waardevolle rol kan vervullen... als het binnen de grenzen van het oprechte blijft. He, daar ja. kan er kan natuurlijk ook een discussie over zijn van... ja, het is misschien wel makkelijk. He. Het moet ook niet een goedkoop excuus zijn. Daar hebben we ook mensen gevoel bij. Ja. Dus het gaat erom dat je de juiste weg weet te ja. vinden. Maar de oppositie was nog steeds boos, geloof ik. Hoor. Die waren niet blij met uh, de excuses. Maar goed. Ja, daar mag dan nog een politiek debat over ja. plaatsvinden. Maar Zo vaak is het toch hard. een belangrijke bouwsteen. Ja, u, u zegt daar, daar word ik dan toch vrolijk van. Hè, als ik ja. dat voor elkaar krijg. Uh, uh, we hadden het net al even over van dat u rechter bent geweest. En daarom waarschijnlijk ook uh, een beetje boven de partijen kan staan. En kan oordelen over hoe het gaat. Is dat iets wat, wat, wat dan van jongs af aan al in u zat? Ik bedoel, was u uh, vroeger op school misschien ook de bemiddelaars? Want die hebben... Je ook hè? tegenwoordig. Ja, ja, nee, bemiddelen op school is heel erg belangrijk. En ik heb ook bij uh, verschillende ministers uh, uh, steeds ervoor gepleit. Zorg ervoor dat het bemiddelen op school versterkt wordt. En Waarom dat, is dat zo belangrijk dan? Uh, omdat we leven in een tijd waarin uh, mensen heel het idee hebben dat je, dat je de zaken echt moet uitvechten, dat dingen ook op de spits gedreven worden. En mijn. Uh, ervaring is dat dat nergens toe leidt. Dus dat je veel beter een goed gesprek aan kunt gaan. En daar, daar schiet je wat mee op, daar vorder je wat mee. En is dat nu anders dan vroeger dan? Nou ja, wat je, wat je wel ziet is dat het politieke debat veel heftiger is geworden. Ook veel, veel gemener. En dat, uh, en dat is niet alleen in Nederland natuurlijk zo. Maar het politieke debat wordt heftiger. De strijd wordt daarmee groter. Ik heb op een gegeven moment me ook uitgesproken tegen die polarisatie, mm -hmm. dat wil zeggen dat het gaat om het, het opdrijven van het conflict. Um, ik, ik heb betoogd dat dat uh, maatschappelijk gezien alleen maar veel schade kan veroorzaken... en dat men daar uh, toch, toch rekening mee moet houden. Uh, vanuit verschillende politieke partijen heb ik toen wel te horen gekregen... Ombudsman, hier moeten u zich niet mee bemoeien, dit is politiek. En dan zeg ik toch weer van ja, er zit natuurlijk een politieke kant aan. Maar er zit ook een menselijke kant aan. Ja, en Want als de politiek dat doet, als de politiek polariseert... gaan mensen dat ook doen in het gewone dagelijkse verkeer. Is dat eigenlijk wat u doet? Ja, bedoelt? ik sprak een burgemeester van een grote stad. Die zei ja, als ze in de Tweede Kamer elkaar voor rotte vis uitmaken... ja, dan zal een jongetje op straat ook makkelijk een agent voor rotte vis uitmaken. En dat willen we niet. Maar dan moet je ook het goede voorbeeld geven. Ja. En, en u gaf altijd al het goede voorbeeld, ook toen u vroeger op school zat? Nou, zo'n heilig boontje was ik. <laughs> natuurlijk ook niet, maar ik, ik vond het altijd wel intrigerend, en, en dat is natuurlijk iets wat in je, in je ontwikkeling uh, groeit, van uh, ik, ik kan me herinneren dat we, dat we destijds op school wel een of andere grote, grote manifestatie hadden, en daaromheen ontstond een, een sterk persoonlijk conflict, dat ik het heel belangrijk vond, dat dat toch wel netjes afliep, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan mensen. Kijk, partij kiezen kun je altijd, dat is de kunst niet, de kunst gaat er juist om, dat je mensen in hun waarde laat. En dat iedereen dat ook zo voelt, denk Precies. ik. Precies. Ja. Ja. En, en uh, u heeft nu bijgetekend zeg maar, voor, ja. uh, voor zes jaar. Ik weet niet <laughs> of je dat zo kan zeggen. Yeah. U bent een soort uh, belangrijke trainer bijna. Uh, uh, bedoel, er is nog genoeg wat dat betreft te onderzoeken voor u als ombudsman. U dacht dat wil ik nog wel zes jaar doen. Ja, ik vind het heel belangrijk om die lijn door te trekken... omdat ik merk dat ik een aantal dingen in werking heb gezet. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met schadeclaims op een redelijke manier? Het onderwerp wat ik net noemde... Hoe, wat kun je over en weer in redelijkheid van elkaar verwachten... om dat nog verder in te vullen? Nou, dat vind ik een prachtig onderwerp om mee bezig te zijn. En nou, daar, daar kan ik me nog wel voorlopig zoet mee houden, ja. Goed, mag ik u daar veel succes bij wensen? Dank u wel. Bedankt voor uw komst, Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Het was voor veel mensen vandaag een emotioneel moment. Ik bedoel ik geen gewone mensen, maar vooral actievoerders die wat hebben met Greenpeace. Want vandaag ging de Rainbow Warrior 2, het Nederlandse vlaggenschip van Greenpeace, definitief uit de vaart. Het schip is te oud en zal dienst gaan doen als ziekenhuisschip van een hulporganisatie in Bangladesh. Naast mij is aangeschoven Rien Achterberg. Hij voerde actie op de Rainbow Warrior 2, ook op de Rainbow Warrior 1 trouwens, maar dat even terzijde. En is nu hier, was daar vandaag bij, bij dat ja, afscheidsmoment. Bijna een ceremonie, heb ik begrepen. Hoe emotioneel was het voor u? Heel emotioneel. Alhoewel, het, het was allemaal in Singapore. En uh, ik zit hier nu dus in Nederland. Uh, persoonlijk was ik er dus niet bij, maar in gedachten zeer zeker. En uh, ja, dat is toch wel een, uh, een zeer groot moment voor... Uh, voor ons allen. Ja, waarom En natuurlijk, dan? Ik, heb, ja, ik heb op die boot gevaren voor een jaar en veel dingen meegemaakt. En. Uh, uh, je voelt je er nou bij betrokken. Het is, het is uh, een, een deel van je familie. Het is een stuk gereedschap, maar het is. Uh, het werkt. Het leeft. Het leeft. Uh, en, en Want hoe bent u ik, er eigenlijk bij betrokken geraakt? Laten we maar gewoon helemaal bij het begin um, beginnen. Uh, uh, op een 19, gegeven moment ging u actie 19, voeren uh, bij de Rainbow uh, Warrior, ja, bij Greenpeace. Nee, 1973 kwam ik erbij in Nieuw-Zeeland. Ik, ik woon in Nieuw-Zeeland al 40 jaar. Uh, en in 1973 uh, kwam ik betrokken bij uh, uh, Greenpeace... door middel van, uh, vanwege de atoomproeven in de Stille Zuidzee, Muroa. Uh, maar goed, u woont in, in Nieuw-Zeeland. De... En, en opeens komt u daarbij uh, gaat u daarbij betrokken? betrokken. Maar op welke manier heeft iemand uh, u erbij ik was, gehaald? Ik, uh, ik kwam die mensen toevallig tegen. Die kwamen terug van Muro. Uh, en die kwam ik toevallig tegen van waar ik woonde, in Nelson. En die hadden vrijwillige kok nodig. Uh, nee, het was geen geld, sowieso al. Dus ze hadden gewoon iemand nodig om te koken. En, uh, ik stond al helemaal achter die mensen en tegen oorlog. Vooral tegen de kernoorlog. Daarom was ik onder andere ook geëmigreerd naar nieuw Zeeland. Omdat ik hier niet wilde blijven vanwege de kans op de koude oorlog. Um, en ik stond daar al achter. Ik had er geen moeite mee om dat te zeggen van ja, ik heb de kans. Ik ben niet getrouwd, geen kinderen. Ik kan, uh, ik kan meehelpen en dat doe ik toch graag. Ja, want uh, jullie idealen zijn eigenlijk ook mijn idealen. Dezelfde idealen hebben Ik sta er helemaal achter. Ja. Uh, dus daarna was het heel gemakkelijk om er eigenlijk bij te blijven. Je geeft een vinger en voordat je het weet is je arm er helemaal bij... en je hele lichaam. Ja. En... En daardoor is het nu niet natuurlijk alleen die uh, nucleaire acties ge gebleven. maar uh, daarna ook uh, ja, bij de walvisvaart. Ja, dus, daar stond er toch ook wel achter. Ja, en, en, en, wat, en laten we eens even een paar dus van, die, kleine... van die acties uh, uh, langslopen. Bij welke acties bent u betrokken geweest? Ik ben dus naar Muro geweest. Ik ben dus bij die atoomtest uh, sites geweest. In, uh, waar die Amerikanen vroeger geproefd hebben. Rongelap, allemaal in de Stille Zuidzee. Wat zag u daar? Uh, veel ellende. Uh, veel mensen met, uh, met baby's die geboren zijn als kwallen. En, en, en mensen die thyroidkanker hebben. En die behandeld worden schildklierkanker als, als is dat, schildklierkanker. En, uh... Maar goed, hoe is dat dan? Ik bedoel, u was uh, als kok aan boord gegaan van zo'n schip. Ja. U gaat mee naar uh, dat eiland waar die proeven zijn gedaan. Die atoomproeven. Ja. Dan komen die vreselijke dingen tegen. Ik bedoel, wat deed dat met u? Het uh, versterkt. Het versterkt je gevoel uh, om er iets aan te doen. Om dat, uh, de wereld te laten zien: van, hey, dit, dit is gaande. En die mensen worden weggefrommeld in een hoekje en worden eigenlijk niet echt geholpen. En daar moeten we iets aan doen als mensheid: hoe kan dat? En uh, waarom uh, dat, dat grote militaire complex? Waarom kan dat wegkomen met zoveel dingen? Uh, daar word ik nog steeds kwaad over. En het is nu hetzelfde wat betreft. Het overvissing of die overontbossing of, of de andere toestanden die er in de wereld uh, bezig zijn op, op environmental gebied natuurlijk, vooral. Uh, maar ook human rights. Dus um, ja, langzaam maar zeker, ik ben er meer over gaan weten en, en, en, en leren en je meer bij betrokken geweest. En niet alleen als kok, maar ook als activist. Je ja. bent een, een kok-activist. Ja, precies. Want wat bent u dan meer? eigenlijk? Hoe zag zo'n um, dag eruit? Was u dan vooral toch aan het koken? Of, of was het vooral actievoeren? Mijn taak aan boord is altijd geweest het koken. Dus uh, zo'n schip vaart 24 uur per dag. En je bent aan boord voor... Nou ja, vroeger was het dus 6 tot 9 maanden. Nu is het um, 3, 4 maanden. Je werkt 7 dagen per week. Het is net alsof je op de Koperdijschip uh, vaart. En dat heb ik dus ook uh, gedaan in het verleden. Uh, dus dat schip is, uh, dit moet schoongehouden worden, er moet bijgehouden worden. En die, dat schip, het vaart 24 uur per dag, dus je moet uh, mensen werken op een roster. Systeem. Uh, die machinisten die, uh, lossen elkaar af elke zes uur uh, enzovoort, enzovoort. En u moest dus zorgen dat iedereen u te eten moet kreeg. Dat in, dus dat er genoeg e te eten is, dat het gezond is. Want uh, als je actie voert, moet je ook je buik vol hebben, denk yeah. ik. Hè? Want het gaat er hard aan toe, af en toe. En het gaat er hard aan toe. Uh, dus de kok die kan vaak niet mee, mee met die acties. Uh, je bent aan boord. En uh, zo nu en dan kon ik wel mee als ik een goede assistente had ja, ja, dus u heeft ook wel voor een klein deel echt ook in die bootjes ja, gezeten? ook in die bootjes gezeten. Bij wat? Ja. Voorbeeld. Wat heeft u uh, gedaan? De, uh, de drijfnettencampagnes uh, ben ik Wat betrokken dat? geweest. Het was uh, 30 kilometer lange drijfnetten in de oceaan. En die de oceaan dus schoonveegden Vooral daar gingen ze achter de tonijnen aan. En daar hebben we dus harde acties, nou, harde acties, niet hard, echt harde acties aangedaan. Maar dus goed laten zien van wat er gaande was. En wat die niet allemaal vingen, behalve het wat ze wilden, de tonijn. Maar er zaten schildpadden in, er zaten zeevogels in, er zaten dolfijnen in, er zaten walvissen in, er zat van alles in. En uh, die hebben vier, vijf jaar hard dus uh, mee bezig geweest. En uiteindelijk dus een verbod opgekregen. Op die grote. Ja, drijfheden. mede door, door het werk door, van Greenpeace. Mede door, vooral door het werk van Greenpeace. Uh, om dat, dat te laten zien. Ja, en mede ook door de Rainbow Warrior. want ja. daar hebben we het natuurlijk over. En... Laten we heel even. voordat we verder praten. Ja. Uh, want die naam is voor heel veel mensen bekend. Hè? Ja. Want daar werden onder die. Troon werd zeg maar al die acties uh, gevoerd. Um, maar totdat en dat was eind 1985 de eerste Rainbow Warrior, het eerste schip door de Franse geheime dienst met twee landmijnen tot zinken werd gebracht. Dat gebeurde in Nieuw-Zeeland in de haven van Auckland. Laten we heel even luisteren naar het volgende fragment. Nog peaceful mission was attacked and sunk in a very neutral port. non-violent crew member was murdered. Nog niemand heeft de aanslag op het Greenpeace-schip Rainbow Warrior opgeëist. De Rainbow Warrior lag in de haven van het Nieuw-Zeelandse Auckland... om actie te gaan voeren tegen Franse atoomproeven bij het atol Mururoa. Was u erbij? Ik was aan boord die avond. Ja, dat was niet leuk. Vertel eens. Um, uh, we hadden net een vergadering gehad. Ik was... Uh... Op dat moment was ik geen kok, ik was die uh, een, een, uh, action, action Logistics coördinator voor Greenpeace uh, Nieuw-Zeeland. En uh, ik was de begeleider en de oprichter van de Peace Flotille, Vredesflotille, andere scheepjes die erbij ook naar over zouden gaan. We hadden net een vergadering gehad met de bemanningen de, de campaigners, uh, hoofdzakelijk. Plus een feestje voor iemands verjaardag. Dus we zaten daar zo rond middernacht nog lekker wat na te babbelen. En toen dus in die machinekamer weer een van die onderwaterbommen die uh, ging af. Die tegen daar waren geplakt. Wat dachten we? Uh, nou ja, uh, wat denk je? Verrek, wat is dit? Uh, en schok van licht te gaan uit. Uh, die, uh, een doffe knal. Een grote doffe knal on, haast onder ons. Het schim, schip helde meteen over. Uh, ja, het was pik donker, alle lichten gingen uit, uh, lichten gingen weer eventjes aan, de emergency lights, en toen ook weer uit. Uh, dus toch achter elkaar uh, het dek opgekrabbeld in het donker en en daar op het dek stonden, toen ging die tweede bom af bij de schroef. En toen was het meteen de, de wal op kade uh, klouter. We lagen dus tegen de wal aan en het schip uh, dat ging helemaal overslag. Maar één iemand en, kwam om het leven, een Fernanda, fotograaf. En die was naar beneden gegaan om zijn camera's te, helpen, te halen. Want die was natuurlijk meteen van: hé, hey, hier is iets gaan, ik heb mijn cameraatjes nodig, professioneel bezig. Die is naar beneden gegaan en. Uh, ja, die, die tweede bom die ging af en dat, dat was vlakbij hem. En dat heeft hij nooit overleefd en dat was dus eigenlijk een moord. Ja, zo, ja. zo ja. later werd er gezegd dat het door de Franse geheime dienst was gedaan. Ja, dat is dus uiteindelijk, of eigenlijk dat was al na drie dagen duidelijk... dat het een bom waren en, en binnen een week waren die mensen gepakt. Ja, maar Wat dacht u wegwezen hier? Want nu wordt het toch wel iets te gevaarlijk... dat heldhaftige optreden van mij op die boot? Um, nee. Uh, het was wel van, hey, als we zover willen gaan... dan zijn we toch eigenlijk wel met iets goeds bezig. Vooral toen het dus duidelijk was dat het de Franse autoriteiten waren. De geheime dienst waren. Van, als die militairen, de nucleaire machten, zo bang voor ons zijn... Uh, dan zijn we toch eigenlijk wel met iets goeds bezig. Ja, het heeft Greenpeace dus doorgaan, heel veel goed gedaan, hè, eigenlijk? Ja, het heeft dus uiteindelijk... ze hebben zichzelf in de voeten geschoten, natuurlijk. Ja. En uh, Greenpeace is daardoor uh, ook wel ontzettend gegroeid. Want uh, ja, iedereen die was er uh, een vredeschip aangevallen... in een vriendelijke havenstad. En... Uh, veel mensen die uh, nooit aan Greenpeace dachten of er uh, niet mee eens waren... echt met ons of, of, of niet, niet hielpen, opeens uh, sprongen allemaal op de brestfront. Ja, precies. En het geld stroomde binnen, heb ik begrepen. Het geld stroomde binnen. En ja. daardoor kunnen we meer dingen gaan doen. Ja konden we dus een nieuwe boot gaan kopen, de tweede Rainbow Warrior... en daarom nu de derde ook. Ja, en die tweede die is vandaag dus uh, uit de vaart uh, genomen. Die is, die is uit Officieel. de vaart genomen die gaat naar Bangladesh. Ja, ja. Die gaat ook andere goede dingen doen. Nou zei u aan het begin van de uitzending iets over de mensen op, uh, aan boord. Laten we heel even gaan luisteren naar een ander bemanningslid... van die Rainbow Warrior, dat is Susie. Of Sushi, ik weet niet of je het ah, vertelt. Susie Newborn, ja. Yep. Zij vertelde in een documentaire van de NPS van vorig jaar... dat juist de mensen op het schip de geschiedenis van die uh, boot maken. Rainbow Warrior is a boat, but it's the people who come together to be on that boat... To, who came together of that first crew... that are the ones that, that seeded the whole history of it. Ja, dat was belangrijk, Het ging eigenlijk om de mensen. Het was een uh, hele kleine groep mensen in die tijd nog. Uh, en er was geen geld of zeer weinig geld... Sowieso uh, niemand werd betaald, uh, allemaal vrijwilligers. En ja, ergens kan je zeggen: uh, wij zieden dat. Uh, wij wij uh, waren in de begindagen erbij. Maar, maar is het ook niet dan, als het zo het is, toch een soort uh, actieromantiek bijna? Hè? Ging het jullie nou echt wel om de idealen of was het meer zo wij met z'n allen en de gezelligheid en alles eromheen? 50-50. Uh, 50-50 zou je kunnen zeggen. Voor mij in ieder geval. Uh, natuurlijk, die idealen sowieso, want die, die, die, die waren er al. Die idealen waren van hey, er moet iets gebeuren tegen die uh, kernbomentoestanden... en de oorlogen en de, die situaties en de walvissen enzovoort enzovoort... Uh, maar dat doe je dan samen. Dat kan je niet alleen doen. Nee, en, uh, je, en je gaat verder. Juist als je, gaat dat je samen bent. En je, bent, je, je komt samen met mensen die dezelfde gedachtegang hebben. En je wil de, de wereld eigenlijk veranderen. Ja. Dus daardoor moet je gaan groeien. Uh, dus ga voorwaarts en vermenigvuldigd, u staat er in de Bijbel. Nou ja, dat is het dus eigenlijk. Make love, not war. <laughs> uh, uh, en dat is het dus. En dat is, nou ja, zo'n zo aanslag op de op Reembe Warrior. Heeft dat dan weer verder gebracht, van een grote stap verder. Opeens hadden we veel meer mensen achter ons. Ja, U woont nu in Nieuw-Zeeland, dat zei u al, uh, op het eiland... Hoe spreekt dat uit? Guajiki Island. guajiki Island. In de documentaire waar ik het net over had, daar zegt uh, iemand... het is een rest house voor burned old greenies. <laughs> ja, ja, dat zeg ik dus een bepaald moment. Of een uh, rest home voor uh, uh, retired greenies. Um, je wonen nog steeds woning, met elkaar. Woning, woning vrij veel uh, ex-Krimpies en, en, en oud-Krimpies uh, bemanningsleden zitten er op dat eiland. Maar actievoeren doen ze niet meer? Ja wel. We hebben pas nog. nog acties gevoerd tegen Petrobas... het uh, offshore oliedrillen. Uh, van uh, rond Nieuw-Zeeland. En we hebben de Petra Bas eigenlijk weggejaagd. Ja, Het gaat nog steeds door, maar ik zag u wel in om tegen achter een computer zitten. Dus echt de zee gaan. dat, opgaan, was, dat zit Martini. er niet meer in. Dat ja, uh, Martini, ja. Dat is Martini dus, die Rotterdammer. En uh, ik ben dus in Amsterdam. Maar die, uh, die, uh, zoekt, nee, die doet research voor crimpies wat betreft uh, illegale visserij. Ja. En daar zit hij achter, de, die is een navigator, een stuurman. Maar die doet het vanuit land. Ik pluk pruimpjes en maak shemmetjes en ik ben dus sustainable bezig. En daar gaat het ook om. Dus ik ben kleinschalig bezig. Maar ja, aan de andere kant, ik zit ben nu in Europa en ik ben weer voor krimpjes aan het werk. Goed, nou ik wens u veel succes daarbij en een goede reis terug naar Nieuw-Zeeland. Dank u wel. Het schijnt er heel erg koud te zijn nu. Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Goed. Dank u wel voor uh, uw komst, Rien Achterberg. Dag. Hij voerde actie op de Rainbow Warrior 2 en die is vandaag uit de vaart genomen, zoals dat heet. Nou, we zijn aan het eind van twee dingen. Zo dadelijk uh, NOS met langste lijn. Een belangrijke wedstrijd in de Champions League. FC Twente tegen Benfica. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Hillen van Defensie erkent dat er logistieke problemen zijn bij de missie in Kunduz. In de opbouwfase is de praktijk vaak weer worstiger dan de planning, schrijft Hillen in antwoord op Kamervragen. Militairen in Kunduz hadden tegenover de NOS over een logistieke puinhoop. Volgens Hillen waren er mankementen aan vliegtuigen en kwamen overvliegvergunningen later dan gedacht.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 En de belegering van de Syrische havenstad Latakia is nog altijd niet ten einde. Inwoners van de stad zeggen dat tanks vandaag opnieuw het vuur openden... en dat er werd geschoten vanuit zee. Naar verluid zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Vele van hen zouden worden tegengehouden door het leger. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, aflevering 9707 is een uitzending vol met voetbal. Met als hoofdmoot natuurlijk hoorden we het al, FC Twente tegen Benfica. De eerste wedstrijd in de, voor, in de laatste voorronde van de Champions League. Twente met Ruiz, die onder de indruk is van de Portugese tegenstander. Het is een top uh, team het zal heel moeilijk maar we hebben een droom om Champions League game. Vanaf kwart voor negen horen we of Twente een goede stap kan zetten om die droom te verwezenlijken. En er zijn transfers in deze uitzending. De twee nieuwste aanwinsten van PSV komen aan het woord en ook Roy Berends. Hij gaat van Heerenveen naar AZ. Berends werd al een tijdje begeerd door AZ. Toch duurde het nog best lang voordat de overgang definitief werd. Nou goed, ik keek wel af en toe een keer op mijn klokje en was het al de vijftiende... Vitesse haalde vandaag geen nieuwe spelers, maar het is wel een goed moment om even bij die club stil te staan. Het is namelijk precies een jaar geleden dat Mirab Jordania zich presenteerde als de nieuwe eigenaar van de club. Technisch directeur Ted van Leeuwen en anderen blikken terug op het afgelopen bewogen jaar. Paul van der Kraan en ik hebben er toen op getoost, want we konden weer een maand lang de salarissen betalen. Zo erg was het. Dat en meer tot elf uur in een extra lange Langs de Lijn. FC Twente is nog twee wedstrijden verwijderd van het hoofdtoernooi van de Champions League. Het zal in de play-offs moeten afrekenen met de ploeg die vorig jaar tweede werd in Portugal. Dat is Benfica. Ronald van der Geer is in de groosvesten. Ronald, is maar even de opstelling. Wie spelen er en wie spelen er niet? Bij FC Twente in elk geval geen Mark Janko, de Oostenrijkse spits. Omdat er is gekozen op die positie voor Luc de Jong. Iets meer voetbal, iets meer vermogen om tot voetbal te komen. En misschien al met al ook wel wat behoudender omdat deze Luc de Jong kan terugstakken naar het middenveld. En daarmee misschien wel de wat statische centrale verdedigers van Benfica in verwarring kan brengen. En dat er daardoor wat, wat ruimte ontstaat. Janko er dus niet bij. Dan gaat de jongens een linie naar voren. En de overgevallen plaats, of overgebleven plaats op het middenveld, wordt dan ingevuld door Danny Landsaat. En dat is misschien wel een beetje het behoud waar Adriaans het gisteren tijdens de persconferentie wel over heeft gehad. Het gaat nu niet om mooi en aanvallend en spectaculair voetbal. De mensen in Enschede willen maar één ding. Dat is het resultaat. Het halen van de Champions League. En dan is alles geoorloofd. Zelfs een wat meer verdedigende opstelling. Ik zal de elf even, even doornemen. Michailov is de keeper. Cornelissen, Wisselhof, Douglas en Tindalli staan achterin. Het middenveld, Brama en Jansen blijven daar staan. Landsaat wordt daar dus aan toegevoegd. Ruiz nu vanaf het begin erbij. Geen reden. ...om hem uh, op de bank uh, te houden nu. Hij was van de week tenslotte te laat terug van een, uh, van een Interland. Had niet getraind en daarom moest hij op de bank beginnen. Maar hij staat er nu vanaf het begin bij. Bekeken door ontzettend veel clubs vandaag. Want er is een hele lijst uh, van, van uh, clubs die kaarten hebben besteld voor deze wedstrijd om Brian Ruiz aan het werk te zien. Luc de jongens de spits en Emir Bayrami speelt. Dat is een wat ervarenere jongen, zei Ko Ze voorafgaand aan deze wedstrijd. Toch dan Ola John en ook als Steven Berghuis. Hij speelt in het uh, Zweedse elftal ook aan de linkerkant. Kan daar prima uit de voeten en brengt gewoon wat meer ervaring in de ploeg. En dat is noodzakelijk als je speelt tegen zo'n grootheid als Benfica. Want dat is uh, de club uit Lissabon natuurlijk wel. Uh, het afgelopen jaar geen kampioen, het jaar ervoor wel. Maar altijd een uh, dikke rol spelend in het uh, Portugese voetbal en ook wel in het Europese voetbal. Daar over is ook wel een verrassing, want daar werd gerekend op Saviola. De Argentijnse spits, die is er niet bij, is uh, gepasseerd. Uh, er is niks met hem aan de hand, hij is niet geblesseerd. Pablo Aymar is daarentegen weer wel blij. En dat is ook een Argentijn middenvelder. Daarover bestond wat onduidelijkheid over het wel of niet meedoen. Maar die doet wel gewoon mee. En speelt straks als een van de drie aanvallende middenvelders. En in de verdedigende rol een basisplaats voor Axel Witsel. Dat is de Belg die gekomen is van uh, standaard Luik. Die nog niet echt een basisplaats heeft veroverd. Maar in deze wedstrijd dus wel mag beginnen. Van zijn uh, coach Jorge Jesus, George, George Jesus. Um, wat valt er verder op? Ja, Nuziou, dat is een bekende grote centrale verdediger. Speelt al sinds 2003 bij Benfica. En staat straks ook centraal achterin in deze ploeg. Die niet onder de indruk is van FC Twente, Althans, de trainer wel. Maar de spelers hebben zoiets gezegd. En dat is wel een beetje het gevoel. Twente is een kleintje. Wij zijn een groot En wij moeten deze klus toch uiteindelijk kunnen klaren. Als we kijken naar de opstelling van Benfica... valt op als we kijken naar de opstelling van Benfica tegen PSV. U weet wel, de 4-1 en de 2-2... Uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League. Dat er nog zes spelers van dat elftal over zijn. En vanavond actief zijn tegen FC Even realistisch Ronald. Want uh, we waren bij de loting natuurlijk heel blij. Dat het niet Bayern München was of Arsenal. Je zegt zelf al Benfica is een grote club. Paul Adriaans heeft het zelf zelfs in, zeker eens in de grootste club van de wereld genoemd. Omdat ze de meeste socio's hebben. Ja. Maar hoe schat jij de kansen in? En weet je, dat, misschien moet ik dan wel een beetje naapen wat Ko Adriaans gisteren zei op de persconferentie. Als je al deze spelers één op één tegenover elkaar zet... die van Twente en van uh, Benfica, dan hebben die uit Portugal echt allemaal meer kwaliteit. Het gaat er alleen om, uh, is de trainer van Benfica in staat om er een heel goed team van te maken... en kan het ook als team functioneren. De Adriaans is namelijk van mening dat zijn ploeg, individueel dus wat minder... maar als team wat sterker kan zijn... En hij refereerde aan de wedstrijd tegen Trabzonspoor. Dat is toch ook geen echte Europese topper. Maar ook in die wedstrijd kregen de Turken tegen het grote en ongeslagen geachte Benfica, uh, kans op kans om een uh, gelijkmaker te produceren. Daar houdt hij zich aan vast. Dus het zal met name van de teamprestatie vanavond van uh, Twente afhangen. En wie zitten er zoal op de tribune voor Ruiz? Want Tottenham Hotspur, die interesse, die kennen we. En uh, verder? Nou, schrijf even mee. Het uh, huh. Franse ren is er Barcelona, Spurs, Lille, Arsenal... Uh, Manchester City, Lyon, Fulham, Liverpool, uh, Manchester United, Marseille, Schalke. En dan, oh ja, uh, Blackburn Rovers, maar die had ik eigenlijk niet opgeschreven. Maar die, die, die zijn er ook, maar die zijn bijvoorbeeld volgens mij kansloos. Uh, en, maar betekent dat dan automatisch dat de interesse van Tottenham Hotspur niet dermate serieus is... dat al deze ploegen denken dat ze nog een, clubs denken dat ze nog een kans hebben? Nou ja, die interesse is wel serieus. Er wordt er natuurlijk vanuit Londen erg lang gewacht. Met iets definitiefs te maken. En ondertussen speelt Ruiz de een briljante wedstrijd naar de ander. Ja, dat heeft toch ook de interesse gewekt van andere uh, clubs vanuit Europa. All over the place. Ja, en die komen nu toch nog kijken. Zolang die niet vast ligt ergens anders uh, ben je vrij om te bieden. Dus wat dat betreft is er, uh, is er nog een kans. Ja, nou vanavond is die er in elk geval nog bij. Hoe is het met het stadion? We zijn een paar dagen verder hè, na afgelopen zaterdag... toen er voor het eerst werd gespeeld sinds het uh, bouwongeval. Is het, is het inmiddels meer gevuld alweer? Zijn er weer meer stoeltjes? Ja, er zijn wel wat, wat stoeltjes gemonteerd, alleen die worden nog niet in, uh, in gebruik genomen. Je ziet langzaam maar zeker wel dat die tribune waar dus de uitbreiding plaatsvindt... Dat er inderdaad wat meer stoeltjes komen. Maar er moet nog heel veel bij. Er zit natuurlijk nog geen dak op. En daar hangen tot nu toe spandoeken. Epidrost hangt bijvoorbeeld heel groot. Daar op die kale tribune. En dat geeft dan enigszins wel weer wat sfeer. En nee, langzaam maar zeker komen er natuurlijk wel meer stoeltjes bij. En langzaam maar zeker gaat hij tot een afronding komen. Maar het duurt nog even. Maar er zitten vanavond wel 25.000 mensen. Het is gezellig vol. Maar de beoogde nieuwe tribune ja, kan helaas dus nog niet gebruikt worden. Ja, daar is voldoende over gezegd. Ik zie ook dat de boksen, dat men daar, die, die zitten zeg maar, tussen de twee tribunegedeeltes in... dat men er ook uh, hartstikke druk bij uh, mee aan het werk is. Maar uh, nee, er kan uh, nog, niet, uh, nog niet gezeten worden. Het zeg maar. You Never Walk Alone gaat beginnen. Dat betekent <tieft> dat wij uh, zometeen uh, de spelers het veld op zien komen. Er een Champions League hinder gaat uh, klinken... En daarna zal er even een minuut stil te volgen. Ter nagedachtenis aan uh, Frits Korbach, de overleden coach. Afgelopen zondag op 66-jarige leeftijd. Ook drie jaar coach geweest van Twente. Van 83 tot uh, 86. En met Twente gepromoveerd van de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Oké okay, Ronald, wij komen zo meteen bij je terug. Om kwart voor negen dan zit Jack van Gelder naast jou voor FC Twente tegen Benfica. dinsdag, de Manic Monday van de Bengals. Aanvaller Roy Berens is vanaf nu van AZ. Na vier jaar voor Heerenveen te hebben gespeeld... was het de hoogste tijd voor een nieuwe stap. In Friesland zat Berens een beetje op een doodspoor. Hij kon onder trainer Ron Jans niet op een basisplaats rekenen. En toen kwam AZ op het juiste moment. Een paar maanden geleden eigenlijk al. En nu is de overgang eindelijk rond. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Het heeft uh, ongeveer twee maanden gespeeld, denk ik. En uh, ja, gisteren uh, was het rond, dus ik uh, ja, ben er blij mee. Was er enig moment van wanhoop? Nou goed, euh, ik keek wel af en toe een keer op mijn klokje en uh, dan was het al de vijftiende. Dus uh, ik had wel zoiets van, uh, moest wel opschieten. Maar uh, ja, eindelijk kreeg ik te horen dat het, dat het eindelijk uh, rond was. Hoe sta je er nou voor? Want wat heb je de een maand bij Herenvee gedaan? Heb je gewoon meegetraind of werd je een beetje uit de selectie verwijderd... omdat je misschien zou vertrekken? Nee, goed, ik heb gewoon alles meegedaan en ik ben gewoon uh, topfit. Alleen de laatste dagen uh, begon het echt te spelen... En, uh, ja, we voelden al dat er een akkoord kwam. Dus uh, ja, de trainer ook. En de spelers ook. Dus uh, de trainer vond het beter om, uh, om mij buiten selectie te houden. En, uh, dat heeft hij gedaan bij Ajax. Dus ik heb vanaf, uh, vanaf vrijdag uh, zelf getraind. U komt terug bij Gert-Jan Verbeek, waar je al twee jaar mee hebt gewerkt. Verbeek, dat waren zijn beste jaren. Klopt dat? Ja, ik heb uh, mijn eerste periode bij RF1 natuurlijk uh, goed gedaan. Ik denk, uh, ja, Ereveen uh, draaide toen gewoon lekker. Dus... Uh, ja, het we waren wel goede jaren. Ja. En, uh, misschien wel mijn beste jaren. Ja. Wat is er voor mij uh, het voorbije half jaar gebeurd? Ja, uh, de trainer had uh, iets minder vertrouwen, denk ik. En, uh, de, ik had nog wel veel gespeeld, alleen uh, af en toe zat ik ook eens op de bank. Dus ja, dat uh, kan gebeuren in het voetbal, alleen uh, ik was daar niet tevreden mee. En toen heb je voor jezelf besloten: gaan we ergens anders kijken of het lukt? Nou goed, dat was, uh, dat was al de bedoeling. Maar, dat, uh, maar toen dit uh, gebeurde en zo was het wel uh, was voor mij wel duidelijk. En, uh, ja, toen uh, kwam AZ als, uh, als eerste. En, uh, ja, dat is natuurlijk een makkelijke keuze. Want iedereen weet dat AZ uh, mooi voetbal speelt. Om de helft van de tegenstander. Dus dat uh, was voor mij ideaal. En daarbij zat, ons, zat mijn oude trainer hier ook nog. Dus dat uh, was prima. Kijk je echt altijd naar het systeem wat een club speelt? Nou goed, uh, je ziet wel vaker. Uh, je weet wel, uh, welke club wel voor jou geschikt is en niet. En ik ben een buitenspeler... Die op allebei de, be, allebei de kanten kan spelen. En, uh, daar kijk je wel een beetje naar. Ja. Azzets speelt deze week tegen alle in Noorwegen voor de voorronde Europa League. Je bent bij de spelers. Ben je ook in staat gewoon van mede van mee te doen? Ik zit bij de eerste twintig. Maar uh, ik denk niet dat ik uh, bij de wedstrijdselectie zit. Want er moet iemand geprobeerd afvallen. Dus vandaag was, was mijn eerste training en die was rustig. Dus uh, ik denk dat de trainer me rustig brengt. Hij doet het op zijn manier. en uh, Laat het maar doen. Ik vind het prima. Hij kent je ook, hè? dus hij weet wat hij aan je heeft. Ja, en ik weet ook wat ik aan hem heb, dus dat is allemaal prima. Wanneer kunnen wij het debuut van Roy Berens bij AZ verwachten? Is dat komend weekend tegen NEC voor de competitie bijvoorbeeld? Ook een oud club van Roy Berens? Ja. Nee, ik hoop zo snel mogelijk. Ik wil er alles aan doen om de trainer overtuigen dat ik topfit ben. En dat ik, er, ja, dat ik er goed voor sta. En als dat goed is, dan, dan zal hij me brengen, denk ik. Je noemt AZ een stap hoger dan Heerenveen. Maar hoe kijk je nu terug op je Friese jaren? Nou goed, ik...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 Dat zei de nieuwe speler van AZ Roy Berends tegen Rob Fleur. Het is bijna kwart voor negen. We gaan rechtstreeks over naar de Grolsvesten in Enschede. En u hoort daar stilte de nagedachtenis aan Frits Korbach, oud-coach, onder andere van FC Twente. Dus inderdaad absolute en zeer gewaardeerde stilte ten nagedachte is aan het overlijden van Frits Korbach. Die hier coach was in de periode 83-86. De coach met de meeste wedstrijden achter zijn naam in de Nederlandse eredivisie. Hij is niet meer en we gaan dan hard over naar de realiteit Ronald. Ja, de wedstrijd spelen tussen Benfica en FC Twente. Het stadion is nog niet helemaal gevuld. Maar de toegangswegen hier zijn smal. Dus het kan zomaar zijn dat er nog wat mensen hun plekje moeten gaan opzoeken. Nog maar even voor de mensen die nu inschakelen de opstelling van Twente. Michailov is de keeper. Cornelissen, Wischohoff, Douglas en Tindalli achterin. In het middenveld met Brama, Landstaat en Jansen. En Ruiz, De Jong en Bayrami spelen voorin bij de ploeg van ko Adriaanse. Ja, geen Mark Janko dus. Zijn plek wordt ingenomen door Luc de Jong. En Landzaat heeft dan een basisplaats in het helftal van de Tuckers... dat wederom tegen een Portugese tegenstander net als twee jaar geleden moet gaan proberen... om dat mooie toernooi de Champions League te gaan halen. De bal rolt, de eerste bal naar voren, is van Wisscherhoff en bijna Ruiz. Ruiz kwam er net niet bij, overname is van Brama, raakt de bal kwijt. En dan is er meteen de overname via Cardoso. Maar die kan hem ook niet onder controle houden, wordt de bal even teruggespeeld. Richting de eigen keeper door Tindalli, Michailov meteen met de bal naar voren. De bal naar voren waar Bayrami is, waar wordt weggekopt. In dit geval door Maxi Pereira. En Twente meteen op de helft van Benfica probeert druk te zetten... om te zorgen dat de aanvoer er niet kan zijn. Meteen een overtreding ook van Tindalli. Het eerste fluitje wat u hoorde op de achtergrond is van de scheidsrechter... Alberto Undiano Malenko. De eerste vrije trap dus voor Benfica. De optreding van Tindalli die op moet gaan passen in deze wedstrijd. Net als uh, Wout Brama al uh, op scherp staat. Twee gele kaarten in deze voorronde van de Champions League. Is genoeg om een wedstrijd te moeten brommen. Tindalli staat dus op uh, scherp. Dat geldt ook voor Brama. Maar zeven mensen maar liefst bij uh, Benfica. Die uh, bij een gele kaart hetzelfde lot beschoorde is. Benfica dat probeert aan te vallen. Via de linkerkant dat ons daar wat probeert te combineren. Waar uh, Cardozo een bal in de richting speelt van Nolito. De Spaanse man aan de linkerkant van het middenveld alles over de zijlijn gegaan, maar de ingooi die Twente dan verdient... wordt even zo snel weer ingeleverd. En uiteindelijk via Nolito Cardoso wordt er goed gevoetbald door Benfica. Uiteindelijk wordt weggestuurd. Pablo Amar aan de linkerkant geeft de voorzet in het schapsopgebied. Wordt teruggekopt. En dan kan Cornelissen de bal net wegwerken. Kan Bayrami de rest van het opruimwerk doen. Kan zelfs de Jong wegsturen. Maar die staat dan tegenover de twee centrale verdedigers. Louis Shao en Caray. De bal gaat waarvoor de weer naar de Twente helft. Waar de kopbal van Douglas niet goed is en waar de overname er is van Maxi Pereira, die raakt de bal dan kwijt. Moet er zorgvuldig worden uitverdedigd. Dat gaat niet echt helemaal goed, want Douglas geeft die bal veel te hard op Landzaad. Maar aangezien uiteindelijk dan ook Benfica de bal niet in bezit kan houden, kan Twente even tot rust komen in die openingsfase van de wedstrijd. Twee minuten gespeeld, 0-0. Team Dali halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Kijkt uh, waar de uh, man uh, vrij staat, maar dat zal moeilijk te vinden zijn. Dus moet hij maar in tweede instantie terechtkomen. Via Luc de Jong met een diepe bal en uh, een aardige bal van Lanzaat. Maar die bal is iets te scherp. Arthur de doelman kan hem overnemen en meegeven aan Emerson. Emerson, de linkervleugelverdediger die uh, de bal opbrengt. Uh, doet dat via het centrum. Hard ingespeeld, maar te hard door Nolito. De bal komt uiteindelijk toch weer terecht bij Galtan. En Galtan speelt hem even terug richting uh, Arthur de doelman. Ook zo'n doelman is tegenwoordig heel modieus, die helemaal in het wit gestoken is. Dat zag je vroeger totaal nooit. Maar tegenwoordig is het in en ik moet ook zeggen, ik vind het niet lelijk. Benfica uiteraard niet spelend in het rood, dat doet Twente wel. Benfica speelt in een soort goudgeelachtig shirt met zwarte broek, zwarte kousen. En Dali zal daar niet op letten, wel op die bal die hij weg kan koppen. Niet goed weggekopt, overname van Gaetan en Benfica halverwege de helft van Twente nu. Gaetan met de bal richting het schafstofgebied met hangen en de deur gekrijgt. Hiermee kan hij schieten op die met de eerste redding en dat dan na drie minuten. Het is zeker niet op elasticiteit waarmee Gaetan door de verdediging van FC Twente gaat. Maar iedereen zit dan net mis. En elke keer met de kluts krijgt hij de bal mee. Uiteindelijk staat hij een meter of vijf, zes bij Michailov weg. En schiet hij op de Twentse goal. Maar de eerste redding van de Bulgaar is prima. Wel ten koste natuurlijk van de eerste corner van de wedstrijd. Die zometeen door Gaetan de Argentijn zal worden genomen vanaf de rechterkant. Overigens Benfica is met elf buitenlanders gestart. Er zit niet één Portugees bij. Hier Portugees zitten op de bank. De corner is aanstaande van Gaetan. Komt hij indraaiend? Het is oppassen geblazen. Maar die gaat over iedereen en alles heen. Omdat Luc de Jong goed zijn lichaam erin zet. Waardoor er ook voor de aanvallen van Benfica. Althans de verdediger van Benfica. Die in de 16 meter was. En niet bij kon komen. En zo kan Twente weer gaan uitverdedigen. Mag ik iets meer geluid op mijn koptelefoon? Vraag ik aan Ronald van der Geer. Want die is in alles goed. Gaat die bal van Michailov naar voren? En is het Luc de Jong die het kopduel niet kan winnen? Garcia nam hem over. Ja, Brama zegt dan er is een overtreding. Ja, de scheidsrechter heb ik gezien. Was een overtreding van Oscar Cardoso. Ter hoogte van de middencirkel. En het balbezit dus voor Twente. Dat geschrokken is, denk ik, van die eerste... Acties, want er was één aanval waar Tim Cornelis net het teentje tussen kon zetten. En ook net, net ging het ten te nood goed. Dan was het dus een koorde die uiteindelijk niks opleverde. Maar voorlopig op punten, tussen aanhalingstekens... en is dus een hele vroege conclusie na vier minuten, staat Benfica voor. Dus het is nu uh, hoogzaak voor Twente om alert te zijn. Bij Rami raakt de bal kwijt en herstelt zich. En dan uh, zie je dus dat Benfica heel snel druk zet op alles en iedereen van Twente. Waardoor die bal terug moet richting Mikhailov. Een beetje opgejaagd door Cardoso... Michailov ramt de bal naar voren. Dat wil Benfica graag, want uh, koppend zijn ze sterk achterin. En Cornelis uh, probeert het dan aan de andere kant ook, maar weet hoe is niet te bereiken. Waardoor de bal teruggespeeld uh, gaat worden door uh, Emerson richting doelman Arthur. Wil de trap en Brahma neemt over. Brahma timed uh, beter, dan kan de bal richting de rechterkant. Waar Rui's door uh, Emerson wordt afgetroefd, bal weer in de richting van de Twente helft Daar staat Doeklus, dan komt vervolgens Bayrami een balbezit. Maar die komt ernstig in de problemen omdat hij nogal fel geattaqueerd wordt uh, door uh, een speler van uh, Benfica. En dus een vrije trap voor Twente. Twee, drie meter over de middenlijn. Brama nu in de middencirkel. Kijkt wat rond. Maar wederom zijn er twee spelers van Benfica heel snel bij om het leven van Brama wat minder aangenaam te maken. Dan gaat uh, Douglas maar met uh, lange passen richting de helft van Benfica. Linkerkant vindt hij daar Tindalli. Weer terug. En dan moet er geopend worden door Lans. doet dat aardig. Want tussen de linies bewogen uh, Luc de Jong. Luc de Jong richting het schouwsel probie. Luc de Jong schiet. En Luc de Jong stoort. Nou, dan komt Benfica wel voorop punten, maar dan is nu de voorsprong voor Twente. En ook werkelijk, want na zes minuten is het een aardige actie van Landsaat van achteruit. Nee, een prachtige paas en het bewegen van Luc de Jong weg bij die centrale verdedigers. Waardoor die enigszins in twijfel komen voor zichzelf de ruimte gecreëerd. Dan mag hij komen richting het slashoekgebied en is er op het schot helemaal niks af te dingen. Dat is een team met een griffel. En dan denk ik dat Co Adriaans is het glimmen werkelijk. Want hij zei net voor de televisie, ik heb gekozen voor Luc de Jong in plaats van Janko omdat hij bewegelijk is. Willem Jansen kan daar ook omheen bewegen. En ik heb gekozen vanwege het feit dat hij geroutineerd is en een goed overzicht heeft voor Landzaad. Ja, Beter kan je het dan niet hebben met een 1-0 voorsprong na 6 minuten. Eerste actie echt van Twente. Wat een heerlijke opening hier in Enschede. En wat een knal voor Benfica en wat je dan ook nog wel eens ziet, alhoewel het natuurlijk geen Portugees zijn in die ploeg, dat zo'n ploeg dan wel even een, een tikkie krijgt. Dit zijn Brazilianen, eh, mensen uit Paraguay, uit Argentinië, uit Uruguay. Zuid-Amerikanen zijn wel wat anders, maar het geeft wel een tik op de kin en laten we kijken of het een knock-outje kan opleveren. Goed gespeeld door Lanzaat richting Willen Jansen naar Cornelissen, wat een lekker begin zegt, wat een prima begin voor Twente. Met het balbezit voor Brama. Brama tussen twee man in. Speelt de bal naar Willem Jans. Uitstekend. Even gekaatst. Het belangrijke is nu om je eigen ritme in de wedstrijd te gaan vinden. Je eigen tempo te bepalen. Niet de hardslag te laten opdringen door uh, jagende mensen van Benfica. Gewoon rustig. Richting Luc de Jong. Kan er uh, heel goed een hij wel winnen. Geeft de bal naar Ruiz. Tussen drie, vier man in. Ruiz uh, wordt bekeken door heel veel scouts. Dat geldt ook voor Douglas. Maar uh, nu raakt hij de bal kwijt. En is het balbezit uh, tegen de middenlijn voor Emerson. Emerson die hem uh, dan even terug speelt en uh, doet dat. Richting Garay, Garay met een goede opening richting Maxi Pereira. Maxi Pereira heeft veel ruimte en heeft ook snelheid. Komt dan ook wel op stoom op de helft van FC Twente. Weet dan de hulp van Kai daar. aan de rechterkant. Kai met een lage bal richting Cardoso. Onderschept door Douglas. Het levert Twente niet veel balbezit op. Omdat Benfica dan al rond de middenlijn staat te wachten. om die afvallende bal op te pikken. Maar uiteindelijk uh, zit Tindali er wel tussen. Het combinatiespel van Benfica. Wie zelf denkt dan nog even het balbezit voor de Portugezen te heroveren. Maar het blijft bij denken, want Twente neemt echt over. Met nu Cornelissen even terug naar aanvoerder Wisgerhof. Douglas daar een paar meter verderop. Aan de wat meer linkerkant. Allemaal nog op de helft van Twente. Eigenlijk halverwege de helft van de Tuckers. Als Douglas dan naar voren speelt. Daar waar Brama in een gat gedoken is. Maar Twente nu gedoseerd de bal rondspeelt. Ziet dat er zeer veel spelers van Benfica op de helft staan om te storen Op de Tukkersse helft. Maar eh, het is Douglas die uiteindelijk besluit om een lange bal te geven. Ja dat levert dan wel balverlies op. Want Louis Jouw die al sinds 2003 actief is bij Benfica. Die uh, speelt de bal terug naar zijn doelman Arthur. En lange bal komt uiteindelijk terecht op het hoofd van Cornelis. Komt hem over de zijlijn. Emerson twee meter over de middellijn aan de linkerkant van het veld uh, gaat ingooien. Doet dat uh, richting het centrum waar uh, alle ruimte is bij uh, Garay. En Garay speelt dan uiteindelijk uh, via een tussenstation uh, Luisao aan. Een tussenstation is Garcia nu in balbezit ook. Speelt de bal uh, ter hoogte van uh, de middellijn uh, waar enige ruimte is. Waar Twente iets te veel ruimte laat vind ik. Maar aangezien twee spelers van de Mavieke de bal vergeten, kan Ruiz snel overnemen. En Luc de Jong via de kaart wil hem Jansen bereiken. Via Brama had hij moeten openen naar Tjenjali. Maar die neemt geen risico. De bal heeft teruggespeeld naar Michailov. En uh, zo uh, na een paar minuutjes met die uh, 1-0 voorsprong. gaat uh, Twente wat meer uh, tussen de linies invoetballen. En krijgt men ook wat meer ruimte. Ziet men gewoon dat er mogelijkheden zijn vanavond met Ruiz in balbezit. Ruiz, uh, opent uh, niet, dus geeft de bal even terug, doet het richting Landzaad. Die probeert Cornelis het te bereiken en uiteindelijk via het lichaam van uh, Cornelis uh, na een uh, ingreep van Garay gaat de bal over de achterlijn. Maar uh, Lansaat is zo slim, is uh, nog steeds op zijn 35-jarige leeftijd uh, zo belangrijk voor uh, ieder elftal eigenlijk. Opmerkelijk dat hij het bij Feyenoord niet kon waarmaken, waar hij het overal wel deed. Hij heeft, zoals dat in uh, mooie termen heet, gogme om op het middenveld te spelen. Weet precies wat hij wel en wat hij niet kan. Dan heeft geweldig overzicht. Kijken of hij nu ook iets kan doen of moet doen. Nee, want Ruiz pakt de doeltrap van uh, de keeper zomaar op de borst. Gaat het 16 meter gebied denk ik in. Komt daar net niet in omdat Emerson uh, daarvoor zit. En hij probeert er dan een corner uit te halen. En die haalt hij eruit, Ruiz. Met de eerste corner voor Twente. En uh, Ik heb straks een ontzettend mooi lijstje gekregen van uh, collega uh, Jeroen Elsoff. Met uh, alle clubs die er op de tribune zitten... Om te kijken naar spelers van Twente. Met name Rubius, Blackburn Rovers, Barça, Spurs, Lille, Marseille, Arsenal, Lyon, Fulham, HSV, Liverpool, Manchester City, Schalke en West Bromwich Albion. Kortom, die zitten allemaal te kijken naar de corner van Willem Jansen. Die corner komt voor de goal. Daar is Douglas bijna. Die komt richting de penalty. stipt die bal en dan gaat Douglas er net aan voorbij. Bij Rami pakt dan over aan de linkerkant richting de cornervlag. Buitengewoon lastig gevallen door Maxi Pereira. Gaat de bal over de achterlijn of is het de zijlijn? Nee, het is de zijlijn. Is het wel bij Rami geweest die die bal als laatste heeft geraakt? En Mag de man uit Uruguay die in zijn interlandcarrière maar één doelpunt scoorde. Dat heb jij van heel dichtbij gezien, Jack. Dat was tijdens het WK. De 3-2 voor de Uruguay tegen ja. Nederland. Hij trapt nu die bal naar voren in de, richting, ja, in de richting van Tim Cornelissen. Want die staat rond de middenlijn te wachten. En speelt safety first de bal naar Michailov, zijn doelman. Bal even aan de voet en Michailov besluit dan weer die bal diep te spelen. Richting Ruiz, Ruiz, Emerson. Emerson wint op de helft van Benfica het kopduel. Het volgende kopduel wordt ook gewonnen door Benfica. Maar dan Wischoff, Landstraat en Douglas... die het bal bezit voor de Tuckers stellen. Douglas uh, wordt een beetje opgejaagd door Cardoso, Neemt geen risico en terecht speelt de bal terug naar Michailov. Michailov uh, weerspelend in dat uh, shirt met uh, korte mouwen. Uh, Ronald Waterdoos zit voor mij. Die vindt dat maar niks. Maar ik vind het enorm veel uitstraling hebben. Ik vind ook uh, niks. Nee, je vindt ook niks? Nou prima, dan uh, ga je lekker naar het zitten tweede helft. In ieder geval ga je trap nu uh, voor uh, Benfica. Overtreding werd begaan uh, omdat er uh, in de rug werd gelopen van Olito. En Garay speelt de bal even terug. Uh, doet dat richting... Uh, nee, Garay is nu in balbezit. Hij kreeg de bal, moet ik dan eerlijkheid zo zeggen. Van Garcia, dit is Luisao en Maxi Pereira, de hoogte van de middenlijn. Wordt de bal diep gegeven op Alex Wietzel? En dan denkt u: Wietzel, heb ik daar wel eens van gehoord? Ja, dat was de man van de verschrikkelijke overtreding in de Belgische competitie. Waar lang over nagesproken is en behoorlijke straffen voor zijn uitgedeeld. Maar hij dus nu in Portugese dienst. Een van die exponenten van het nieuwe Belgische elftal waar we echt op moeten gaan letten in de komende jaren. De bal komt nu voor en Cornelis kan wegkopen ter hoogte van zijn eigen. Doelgebied uh, kan Roes de bal niet goed aannemen. En is er een mogelijkheid misschien voor Nolito met een actie. Uh, maar Emerson, uh, ja, wij noemen dat hij de bal niet raakt. dan gaat er dan nog een keer keihard in. Waardoor hij uh, een speler ook nog een keer meeneemt. Wij noemen dat ouderwets krijten uh, bij Emerson. Emerson uh, die raakte de bal helemaal verkeerd, is dan ook nog een beetje boos. En dat is ten, dat, ja, dat zei ik een beetje over. Uh, dit elftal, Zuid-Amerikanen, licht ontvlambaar. 1-0 achter, daar waar ze in het begin dachten snel op voorsprong te komen. Het kan best een leuk avondje worden. Ik zie jou trouwens een sigaret roken. Mag je hier roken? Je mag hier roken, Jack. Dat is uh, volledig toegestaan. Dus, dus je ga eruit. Ik, ik mocht de tweede keer helemaal niet roken hier. Nou, dan... Uh, Prima. Ik zou zeggen, begin eraan. Uh, Zeker Tegen even. jou zeggen ze nog geen nee. Douglas nou. Uh, draait... Nou, oké, okay, dat is waar. Douglas draait weg en speelt de bal naar uh, Michailov. Als we het toch over de uitrusting hebben. Ook de sokken zijn weer ver over de knieën getrokken. Vind ik ook geen gezicht. Ik benieuwd wat Waterreus daarvan vindt. Discholf met een lange bal richting Ruiz. Die moet dan doorkopen op de helft van Benfica richting de as. Daar waar de jongen het wel verliest. Maar uiteindelijk Ruiz het balbezit herstelt. Met een balletje terug naar Wout Brama. Brama naar Wiskorhof, halverwege zijn eigen helft nu helemaal aan de rechterkant. Geeft een steekbal richting Willem Jansen, die kan daar niet bij. Wietsel wordt vervolgens afgetroefd door Landsaat. En dan komt die bal mooi terecht, halverwege de helft van Befica in de voeten van Cornelissen. Zijn paas is niet goed, maar gaat dan wel richting Ruiz en Jansen. En dan kan Jansen weggestuurd worden. In de diepte waren er niet dat er net een Benfica-lichaam tussen zit. Het nieuws van 9 uur hoort u na de eerste helft van deze wedstrijd. Een wedstrijd waar we een 1-0 tussenstand kennen na 14 minuten. Balbezit uh, ter hoogte van de middellijn is bij Lanza. Lanzaat naar Team Dali. Twente krijgt uh, vertrouwen door die openingstreffer. En daar waar de ene ploeg vertrouwen krijgt, is de andere ploeg die uh, even aangeslagen lijkt. Want daar waar uh, heel de druk gestoord werd in de eerste paar minuten, is het nu wat afwachtende van Benfica-kant. Ook nu aan de linkerkant met uh, Team Dali en een lichaamsschijnbeweging speelt de bal even terug naar Deuze.